Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Spanje zet de ambassadeur van Noord-Korea het land uit. Hij is tot persona non grata verklaard... en moet het land voor het eind van de maand verlaten. Aanleiding zijn de vele nucleaire en raketproeven van Noord-Korea. Volgens de Spaanse regering is het besluit genomen... naar verschillende waarschuwingen aan het adres van Noord-Korea. Spanje volgt met het besluit Kuwait en Mexico. Die landen besloten al eerder de ambassadeur uit te zetten van Noord-Korea. Het heeft in verschillende Europese landen een ambassade, maar niet in Nederland. Orkaan Maria neemt op weg naar Sint-Eustatius en Saba steeds verder in kracht toe. Het is nu een orkaan van de derde categorie, maar wordt de komende 24 uur waarschijnlijk een van de vierde, met windsnelheden tot 240 km per uur. De orkaan trekt volgens de verwachtingen ten zuiden van Saba en Sint-Eustatius langs. Het lijkt erop dat Sint-Maarten alleen met veel regen te maken krijgt. De baas van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het annuleren van een groot aantal vluchten. Tot eind oktober schrapt Ryanair 40 tot 50 vluchten per dag. In Nederland zijn dat in deze week drie, daarna niet meer. Volgens de luchtvaartmaatschappij komen de problemen door een tekort aan beschikbare piloten. Oorzaak zou een achterstand zijn in het opnemen van vakantiedagen. Veel reacties na het besluit van de Amsterdamse burgemeester Van der Laan om per direct het werk neer te leggen. Van der Laan heeft al een tijd longkanker en zegt dat hij is uitbehandeld. Zijn PvdA-partijgenoot Ascher is aangeslagen en ook minister Plasterk laat weten dat hij verdrietig is. Premier Rutte heeft bewondering voor de moed en openheid van Eberhard Van der Laan. Het weer: komende nacht kans op dichte mist, die morgenochtend pas laat verdwijnt. Overdag in het binnenland kans op een bui bij zo'n 16 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en met een graad of 18 iets warmer. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon. Zee. zee, Zandvoort en zomer. zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Vrijst nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit. O mijn ziel. Verheerlijk zijn heilige naam. Heer vol geduld, Tant u ons uw liefde.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 En mijn einde komt, zal toch mijn ziellofliet blijven zingen. Tienduizend jaren tot in eeuwig.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 Toen u zich gaf, morven er alleen als een roos, geplukt en weggegooid. Nam u de straat en dacht aan mij, meer dan ook.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 de zee is vol genade. Uw sterke hand, die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden